En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. De pizza is een ronde schijf met kaas en veel tomaten. De 100... Ik heb die dingen zelf geproefd, nou dat heb ik geweten. Ik heb er zeker drie kwartier van op de pot gezeten.